In New York is een vliegtuigje geland op een snelweg in het stadsdeel de Bronx. Aan boord waren drie mensen. Ze hebben volgens lokale media lichte verwondingen. De piloot zette het vliegtuigje aan de grond op een stuk weg dat door een park loopt. Waardoor het toestel in moeilijkheden was gekomen is niet duidelijk. In de Iraakse provincie Anbar is vandaag opnieuw hevige gevochten tussen regeringstroepen en opstandelingen. Daarbij zijn zeker 65 mensen om het leven gekomen... Begin deze week begonnen Soenitische opstandelingen met een offensief om de steden Fallujah en Ramadi te veroveren. De meerderheid in de woestijnprovincie is Soenitisch, terwijl Irak wordt geleid door de Sjaïdische meerderheid. In een chalet op een camping bij Heeswijk-Dinter in Brabant is vanavond na een brand een dode gevonden. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekendgemaakt.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 Nu wonen flexwerkers uit Midden- en Oost-Europa... vaak onder erbarmelijke omstandigheden in de stad. Huisjesmelkers plaatsen te veel arbeiders in te kleine woningen... en vragen daarvoor een hoge huur. Het Polen Hotel moet een oplossing bieden voor dat probleem. Hollywood-producer Saul Zenz is op 92-jarige leeftijd overleden. Van zijn tien films wonnen er maar liefst drie een Oscar. Zenz stond aan de wieg van de successen van One Flew Over the Cuckoo's Nest... Amadeus en the English Patient... Hij had een voorkeur voor de verfilming van complexe literaire boeken. Sands is overleden in San Francisco. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer. Het weer. Vannacht af en toe regen of motregen. De temperatuur daalt tot 4 graden. Morgen vroeg trekt de regen weg. Daarna geregeld zon en grotendeels droog. Temperatuur rond een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Kelle, Kelle keuken.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 Binnen zit Max van Wezel. Volgens de Chinese krant Wenwipo heeft de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un... zijn oom Yang Song Tak laten verscheuren door een roedel van honderd uitgehongerde honden. Het gebeurde in een grote kooi en de dictator keek vanaf de tribune belangstellend toe. Zo'n bericht maakt toch benieuwd naar het onderwerp familierelaties in Noord-Korea. Een hele goede avond en welkom bij het oog op zaterdag. De zwarte vlag is gehezen boven de Irakese stad Fallujah... de zwarte vlag van Al-Qaeda. Grijpen de jihadisten de macht in het land tussen Eufraat en Tigris? De gadgets en goodies liggen klaar. Chocolademelkzakjes, rolletjes pepermunt... en bierplankjes voor tijdens carnaval. Op 19 maart zijn er namelijk gemeenteraadsverkiezingen... en ook landelijk staat er veel op het spel. Onze vraag... Hoe goed zijn de partijen erop voorbereid? Ik praat daar straks over met de partijvoorzitters... Rut Petom van het CDA, Jan Marijnissen van de SP... en Rick Grashoff van GroenLinks. Vandaag is het 100 jaar geleden... dat de Fransen de Mona Lisa weer ophingen in het Louvre. Het schilderij was gestolen door een Italiaan. Hoe kregen de Fransen de Mona Lisa terug? En we vragen ons nu al af... wat worden de grote top 40 hits van 2014? Welke artiesten gaan er doorbreken? Muziekkenners wagen zich aan een voorspelling. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 4 januari. Ik kijk zo naar mijn eerste hand. zit onder het bloed. Een paar wondjes. kijk naar mijn andere hand. De eerste twee vingers zien er goed uit. En dan zie ik een bot en mijn duim helemaal open liggen. Er zijn minder vuurwerkslachtoffers dan vorig jaar. Maar de verwondingen die ze hebben opgelopen zijn ernstiger. Tot nu toe zijn 28 ogen blind geraakt. De chirurgen amputeerden acht handen. Daarnaast moesten 36 vingers geheel of voor een deel worden afgezet. En zo'n amputatie is geen pretje. Het afknippen van het bot voelde niet fijn. Door het zware vuurwerk lijken veel slachtoffers wel oorlogswonden te hebben. En dat is nieuw voor de plastisch chirurgen. Dit leer je niet tijdens een gewone studie geneeskunde in Nederland. Dit uh, uh, leer je eigenlijk als je naar oorlogsgebied uh, gaat. Amerika heeft een belangrijke overwinning geboekt in de oorlog tegen drugs. Op verzoek van de Verenigde Staten is een Mexicaanse bendeleider... op Schiphol gearresteerd. Hij had een belangrijke functie. Het beschermen van, van de werkelijke bazen, van de routes, van transporten... maar ook het elimineren van tegenstanders om informatie veilig te stellen. De bende doet dat met grof geweld. Vaak worden gedode mensen op straat gedumpt met boodschappen achtergelaten... Ondanks de gruweldaden van bendeleider El Kino Antrax is hij in Mexico razend populair. YouTube staat vol liedjes met hem over hem. En de nieuwe paus blijft verbazen, nu, omdat hij een groep vrienden nonnen probeerde te bellen op 1 januari. De nonnen waren aan het bidden, de paus kreeg dus het antwoordapparaat en sprak wat in. Volgens CNN is het geen grap. Experts say that is the Pope's voice. He opened jokingly saying, "What are the nuns doing that they can't answer?" He continued, "I am Pope Francis. I wish to greet you in this end of the year. I will see if I can call you later. May God bless you." Inmiddels heeft de paus opnieuw gebeld tot vreugde van de nonnen. Alfin, no? En dan Everly Brother Phil. Hij is overleden aan een longziekte door langdurig roken. Fans kunnen nu nog alleen maar dromen van het succesvolle duo. Dream, dream, dream, dream, dream. dream. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, en dit nummer Love Hurts werd vorig jaar ook in Met het oog op morgen... nog gezongen door collega Chris Keijnen. Hij deed dat na aanleiding van de troonswisseling. Het filmpje van Chris hebben we opnieuw op onze Facebookpagina gezet. En dat is facebook.com slash oogopmorgen. Voor welke artiesten wordt 2014 een prachtjaar? Het jaar dat ze gaan doorbreken bij een breed publiek. Dat gaan we een aantal muziekkennisvragen vragen. De allereerste is Roosmarijn Rijmer van 3FM. Goedenavond. Goedenavond. Roosmarijn, zijn er in 2013 het afgelopen jaar veel nieuwe artiesten doorgebroken? Was het een mooi jaar wat dat betreft? Ik denk van wel. Je kunt het tegenwoordig het beste niet afmeten aan het aantal verkopen van albums of singles. Maar aan de festivals en het aantal concerten dat ze kunnen spelen, de artiesten. En er zijn er een aantal bijgekomen die hele goede zaken hebben gedaan. En dus veel kunnen gaan optreden, steeds groter publiek trekken. Bijvoorbeeld de Nederlandse band Kensington... die mochten wonderwel naar Pinkpop... en hebben het daar zo goed gedaan... dat ze daarna het hele jaar hebben kunnen spelen. Een comeback van editors... die eigenlijk ja. zo'n beetje uit elkaar waren... omdat de gitarist wegging... maar toch weer nieuw elan kregen... goed nieuw album... en ook het Ziggo onlangs nog hebben gedaan. En uh, uh, zo zijn er ook meer... Imagine Dragons, Robin Pick. Ja, het is een goed jaar geweest. Niet slecht. En op wie moeten we in 2014 gaan letten volgens jou? Ik heb voor 2014 speciaal uh, één internationale en twee nationale artiesten uitgekozen. Zo. Eentje is, uh, de internationale zal ik mee beginnen, Sam Smith. Die kwam vorig jaar een beetje tevoorschijn door uh, mee te mogen zingen op liedjes van anderen. Een uh, van de grootste hits was uh, op Disclosure, Ledge. Uh, en uh, hij is daar zoveel. Ja, indruk meegemaakt dat hij nu eigenlijk een soort trappetje heeft voor zijn eigen album. Wat deze maand uit gaat komen. Krijgen we nog twee? Ook... Uh, wat zeg je, sorry? We hebben nog twee te goed van je. Je zou er drie ja, noemen. Ja, twee te goed. Um, Eén uh, Nederlandse singer Ze heet Rita Sipora. En je kunt haar een beetje een kruising noemen tussen Johnny Mitchell en Spinvis. En de derde? De derde is Town of Saints, dat is uh, uh, uit Groningen in die volk, maar het is half Vins. De zanger van Town of Saints ging naar een songwriterkamp en daar ontmoette hij uh, de zangeres van de band uiteindelijk, Hetta. Ze kregen wat op dat songwriterkamp oh, en daaruit ontstond deze band. En dat gaan we draaien, Carousel van Town of Saints. Dankjewel Roosmarijn Rijmer. Graag gedaan.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 Some get lost along the way wanted to show me any shortcuts to save time Uit Groningen, Town of Saints and Carousel. Het was de keus van 3FM's Roosmarijn Rijmer. Als we het hebben over het Midden-Oosten gaat het tegenwoordig vaak over Syrië, Libanon of Egypte. Maar ook in Irak neemt de onrust met de dag toe. In de stad Fallujah heeft Al-Qaeda het heft in handen genomen. En er wordt ook gevochten in Ramadi, niet ver daar vandaan. Over de situatie praat ik met Judith Neurink, journalist in Noord-Irak. Ze is daar onder meer correspondent voor het dagblad Trouw. En met Bertus Hendricks van het instituut Klingendaal. Maar ik begin bij Judith Neurink. Wordt er gevochten op dit moment, Judith? Nou, het is avond uh, en de berichten zijn dat er, uh, uh, dat er bombard bombardementen zijn. Dat de regering probeert om uh, doelen uh, te bestoken... die uh, uh, door Al de Al-Qaeda-groep uh, zijn ingenomen. Regeringsgebouwen, um, uh, moskeeën. Ze zitten eigenlijk door de hele stad op dit moment. Waar in Irak heeft Al-Qaeda het inmiddels voor het zeggen... Um, Al-Qaeda heeft uh, de, de, de, staat, de islamitische staat uitgeroepen in Fallujah. En daar hebben ze het ook echt voor het zeggen. Uh, stroom afgesloten. Uh, ze hebben vrij uh, toegang in de stad. Uh, het het, het Iraakse leger en de politie zijn buiten de stad. Uh, ze zeggen dat ze bezig zijn om te proberen de stad weer in te nemen. En daarnaast, eh, Ramadi eh, was tot vandaag ook eh, in handen van, van Al-Qaeda... maar daar is eh, door regeringstroepen samen met stamhoofden... Eh, een, een, nou ja, een begin van een einde aangemaakt, daar is een deel weer heroverd. Want hoe staat de bevolking daar tegenover Al-Qaeda... en die inderdaad niet onbelangrijke stamhoofden... Um, ja, die zitten een beetje in een spagaat. Want uh, ze moeten uh, Al-Qaeda niet. En ze moeten ook uh, de regering niet. En uh, de stamhoofden hebben besloten dat toch de regering... Uh, de Shiïtische regering van pre premier al-Maliki... Uh, de minst slechte is van de twee. En uh, daarom uh, zijn de stamhoofden in Ramadi gaan samenwerken... met, uh, met het regeringsleger. Want Valutia en Ramadi zijn sunnitische steden... Ja, dat zijn Soenitische steden waarin uh, al ongeveer een jaar geprotesteerd wordt tegen de overheid. Omdat de sunnieten zich gediscrimineerd voelen. Uh, ze hebben geen banen. Uh, ze, ze, uh, er wordt eigenlijk niks gedaan aan de economische ontwikkeling van dat deel van het land. Uh, ze kunnen niet toetreden tot het leger. Uh, ze hebben gewoon eigenlijk geen macht zijn drugs van uh, Klingendal, ja, het klinkt niet alsof uh, premier Al Maliki dit handig aanpakt allemaal. Nee, en dat is al heel lang zo. En dat is ook een beetje de oorzaak waarom het zo uit de hand is gelopen. Zoals Judith al zei, de soenieten die onder Saddam Hussein een belangrijke rol speelden... die zijn uit buiten spel gezet. In het begin een beetje door eigen boycott. Maar later hebben ze toch wel geprobeerd om hun deel en hun plaats in het politiek bestel in te nemen. En ja, daar hebben ze het gevoel dat ze eigenlijk gemarginaliseerd zijn en blijven. En ja, dat heeft geleid tot zit in het tentenkampen, zoals jullie al zeiden, dat is al een jaar bezig. En toch heeft Maliki eh, onvoldoende, is tegemoet gekomen aan wat je toch wel legitieme eh, wensen van de Soenitische deel van de bevolking kunt vinden. En eh, in, in deze situatie, groot onvrede bij eh, de bevolking... Eh, ja, daar, zoals altijd, eh, dan proberen aan Al-Qaeda geleerde groepen... zoals eh, die ISIS, de islamitische staat in Irak en Syrië... Eh, die hebben een, een bredere agenda, die proberen daarin te springen... En dat is is op dit moment uh, kennelijk uh, gelukt. Uh, maar uh, zoals Judith ook al zei, uh, wat er in Ramadi gebeurt, waar stamhoofden weer met de regering samenwerken, omdat de regering het minste kwaad is. Ik verwacht dat dat uh, op den duur in, in Fallujah ook wel uh, zal gebeuren. Je denkt niet dat Al-Qaeda dat wint, dit conflict? Nee, want als je kijkt naar het verleden... Uh, toen uh, is ook al eens een keer in Ramadi de, de, het islamitische emiraat uitgeroepen. En uh, dat was omdat uh, ze de mogelijkheid kregen... In, in tegen de Amerikaanse bezetting te vechten. Dat vonden een heleboel Soenieten, met name in die provincie uh, niet slecht. Maar toen ze eenmaal de baas waren... Uh, daar gedroegen ze zich als nieuwe kleine dictatoren, uh, dictators. En uh, toen zijn die stamhoofden, ja, wat zullen we nou krijgen? Uh, dit soort zelfgeproclameerde emirs willen ons... Uh, de wet voorschrijven over wat wij wel en niet mogen. En die zijn toen met het toen Amerikaanse leger samen, die bekende SAGWA-beweging, ontwaakbeweging, gezamenlijk opgetrokken om elkaar daar toen te elimineren. En dat is toen gelukt. Dat is nu een stuk moeilijker, maar uh, ik denk dat op den duur dezelfde reactie zal, zal komen van uh, belangrijke stammen die denken: ja, wij willen wel uh, vechten tegen de regering. Maar uh, zoals jullie al zeiden, het minste kwaad is uiteindelijk de regering vergeleken met dit. Een soort ja, bijna brutale snotneuzen die ja. ons de wet willen voorschrijven. Judith, um, officieel speelt Amerika geen rol meer in Irak. Hè? Dat is voorbij. Maar wat is de werkelijkheid? Nou, de werkelijkheid is dat Al-Malik hier een paar maanden geleden naar Washington is gegaan om te vragen om wapens. Omdat hij dit gevaar toch wel een beetje zag aankomen. Maar hij wilde vooral F16's, die niet echt geschikt zijn om uh, iets te doen tegen uh, dit soort uh, rebellen. Uh, de Amerikanen hebben tegen hem gezegd: Kom, we willen je best helpen uh, om weer wat, uh, wat aan informatievoorziening uh, uh, te doen. Uh, de geheime dienst uh, ligt een beetje op zijn gat wat dit betreft. Maar daar had uh, Al-Maliki zelf niet zoveel zin in. Want hij was een beetje bang dat de Amerikanen dan ook zouden weten wat hij verder aan het uitspoken is. Waarschijnlijk weten ze met... dat toch al Lang? Nou ja, er zijn wellicht nog een heleboel dingen in de relatie met, met Syrië... die toch in Amerika nog niet helemaal zijn doorgedrongen. Bertus, wat kan Amerika volgens jou doen... om eh, premier Al Maliki een beetje tot de orde te roepen? Maar niet zo heel veel. Um, ze hebben uh, geprobeerd uh, voordat ze uh, Irak verlieten... om een soort uh, overeenkomst uh, te sluiten met Maliki... dat Amerikaanse troepen daar nog zouden kunnen blijven... met uh, een, een, een aantal duizenden. Um, en uh, toen is Maliki uh, gaan spelen op het uh, Iraaks nationalistisch gevoel. Die zei nee, daar komt niks van in. En uh, nu zijn er geen Amerikaanse troepen meer. Het enige uh, wat ze nog hebben is... Uh, dat ze, uh, Maliki graag van hun wapens... en en, uh, wat Judith zei, en ook denk ik graag helikopters wil hebben, want dan kun je Al-Qaeda beter bestrijden. Uh, nou ja, dat onthouden ze hem, zolang hij niet ook wat stappen neemt om te zorgen dat die Soenieten uh, meer gelegenheid krijgen om echt mee te doen en niet alleen maar uh, af en toe uh, als vriendendienst te worden gecorrupteerd. Uh, dat vragen ze hem, dat hij politieke uh, openingen maakt naar ook het Soenitische gedeelte van de bevolking, zodat hij zich niet langer gediscrimineerd voelt en zodat dat niet een voeding Bodem wordt, eh, voor radicale jongeren met name. Die zeggen, nou ja, dan gaan we wel samen met eh, Al-Qaeda. Want daar zijn de Amerikanen zeker bang voor. Judith, uh, ja, de oplossing hiervoor lijkt zo een open deur... van uh, maken een verzoenend gebaar naar de gematigde soenieten... discrimineer ze niet, zorg voor werkgelegenheid... vorm een brede coalitie. Blijft de vraag, waarom doet de premier dat niet... Um, hier wordt gezegd dat de premier in feite deze chaos wil. Omdat uh, er in april uh, parlementsverkiezingen uh, gepland staan... en ook Al-Maliki dan van het toneel zou moeten verdwijnen. Maar hij wil blijven. En dit, dit kunstje heeft hij al een keer eerder uh, geklaard. Hij heeft al uh, vorig jaar de provinciale verkiezingen... in een aantal provincies uh, uitgesteld, omdat er toen ook onrust was. En de gedachte bij velen is dat hij probeert om de verkiezingen een jaartje uit te stellen zodat hij nog een jaar langer kan blijven. Zwarte vlag wappert boven Fallujah, maar volgens onze analisten misschien niet zo lang. Ik dank jullie wel. Judith Neurink in Noord-Irak en Bertus Hendricks hier. Ja, dan gaan we terug naar de muziek. Wat gaat er doorbreken? Wie gaat er doorbreken in 2014? U hoorde daarnet de voorspelling van Roosmarijn Reimer. En we gaan nu naar Joey Rugti, programmeer van het Noordenslagfestival in Groningen. Dat is binnenkort, hè, Joey? Ja, dus uh, dat is heel snel. Dat is uh, over uh, twee weken. Wie treedt er allemaal op dit jaar? Oh, eh... Uh... ...keur aan, aan, aan Nederlandse artiesten... ...zeker op de, op de Noordenslagavond... ...de laatste avond van het, van, het, van, het, van het gebeuren in Groningen. En we proberen eigenlijk een overzicht te bieden... ...van de, van de actuele stand van zaken... ...in de Nederlandse popmuziek. Dus uh, we, kijken, we kijken enigszins terug... ...naar hetgeen wat het afgelopen jaar... Heel erg uh, nou ja, tot de verbeelding sprak. Mm -hmm. en, uh, en, en vooral vooruit. Dus uh, dat is eigenlijk het leukste onderdeel van de, van de festival. Ja, welke namen gaan we horen. Want dat wilden we ook met u doen. Als, als programmeur van zo'n festival, weet je vast alles over wie nog beginnende bandjes zijn, maar wie heel beroemd gaan worden in de toekomst. Durft u ja. zich aan de voorspelling te wagen? Nou ja, ja, ja, ja, ja jawel. Ik, ik, ik moet wel zeggen dat er dat dit jaar minder, minder duidelijke lijnen zichtbaar zijn in het, in het, in, in het Nederlands muzieklandschap. Ik bedoel, soms waren er, een paar jaar geleden, waren er bepaalde genres opeens heel erg actueel. We hadden, opeens hadden we uh, bijvoorbeeld Nederlandstalige hip-hop wat heel erg tot de verbeelding sprak bij het publiek. Vorig jaar was er een korte opleving van, uh, van de Psychedelica, met een artiest mm -hmm. als uh, Joko Gardner. Precies, de Sixties. Of, uh, ja, de Sixties inderdaad, of elementaire garage rock was vorig jaar ook uh, heel erg... Uh, ja, in de picture met Excel's trauma helikopter. En dat is moeilijker te voorspellen nu voor 2014? Uh, nou ja, die genres wel. Het valt op dat er gewoon meer de individuele artiesten... Uh, uh, ja, het gaat meer op individueel niveau, zeg maar. Dus maar u moet toch een genres. keus maken. U moet er eentje ja. uitkiezen. Dat heeft u nou, als ons beloofd. Dan, als, ja, dat klopt. Als ik wel eentje moet noemen, dan denk, heb ik toch wel hoge verwachtingen van, van Thomas Azier. En wie is Thomas Zazier? Ja, ja, Thomas Zazier is die, die, hij borrelt al een paar jaar mee. En hij, uh, het, is een, het is een Nederlander, hij komt oorspronkelijk uit, uit, uit Friesland, Leeuwarden, heeft u geciteerd. Maar hij woont al een paar jaar in, uh, in Berlijn. Oké. Okay. En, en dat is ook wel iets wat, wat opvalt nu dit jaar. Dat er gewoon buitenlandse Nederlandse uh, artiesten uh, uh, zich niet laten uh, ja, remmen door, uh, door grenzen. En hun wat, gaan we, gewoon... wat gaan we van hem horen, van Thomas Zazier? Futuristische uh, elektronische poppetjes. En, en, uh, en welk nummer heeft u uitgekozen? Uh, ik, uh, ik, ik zou heel graag Metropolitan Tribe willen horen. Dan gaan nou, we dat doen. Ja, heel goed. En succes met Noordenslag. Dankjewel, succes daar! Een Friese zanger die in Berlijn woont. Het Noorda rukt op in de popmuziek in 2014. Straks meer muzikale voorspellingen. Maar we gaan het nu eerst hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn over 2,5 maand. En we trappen de campagne vanavond af met drie partijvoorzitters. Drie voorzitters van partijen die één ding gemeen hebben. Ze moeten namelijk nu een beetje opkrabbelen. na de tegenvallende Tweede Kamerverkiezingen van 2012. En die gemeenteraadsverkiezingen die voor de deur staan... die zijn eigenlijk de eerste landelijke gelegenheid voor revanche. Rut Peetoom is voorzitter van het CDA. Rick Gashoff is voorzitter van GroenLinks. Ze zijn hier allebei in de studio. U kunt ze ook zien op radio1.nl. En thuis in Os, midden in SP Country... SP-voorzitter Jammerijn. Is er u ook? Goedenavond. Goedenavond. Mag ik eerst even vragen, meneer Marijnus, formuleer ik het goed... dat dit de kans is om revanche te nemen op de Tweede Kamerverkiezingen van 2012? Nou, zo zien we dat intern niet zo erg, hoor. De, de laatste verkiezingen voor de gemeenteraad die zijn voor ons niet slecht verlopen. Maar wij denken nu wel, we hebben ook een peiling gehouden... onder de afdelingen die nu meedoen met de verkiezingen, dat zijn zo'n 120... En ja, iedereen verwacht toch wel dat we verder vooruit gaan. Maar we relateren dat niet zozeer aan de uitslag... van de Tweede Kamerverkiezingen in uh, de laatste keer. Nee, maar goed, die is misschien toch relevant... omdat het toen naar uitzag dat de SP misschien wel de grootste partij zou ja. worden... en dat enorm tegenvielen. Ja, maar wij, wij geloven niks meer van peilingen. We willen het woord peilingen gewoon, ook nooit meer al mee die magische hond en zo. Gewoon niet meer geloven, <laughs> denkt u. Niks meer meedoen. Uh, er is maar één uitslag die telt en dat is de uitslag van de verkiezingen zelf. En die les hebben we nu wel geleerd. Hoewel, dat hebben we natuurlijk in 2002 ook al een keer meegemaakt. Toen ja. wou de bos zich meldde als een nieuw kit onder blok. Ja. En plotseling vlak voor de verkiezingen een enorme, een enorme reizende ster werd. Ja. En wij van 20 tenslotte toch weer zetels kregen. Dus we hebben ons les al twee keer geleerd. Dus wij hechten niet zoveel geloof aan oh, voorspellingen. Dit nee. hey Gashoff. Uh, ja, de GroenLinks heeft ook wat te verwerken. Namelijk de, de klap van 2012 onder leiding van Jolande Sap destijds. In hoeverre is de partij van die klap bekomen inmiddels? Nou, we zijn heel eind op weg. Uh, overigens. Uh, we doen in, uh, Moet je ook bijna... wel zeggen als partijvoorzitter. Ja, maar ik, ik blijf wel een beetje bij de feiten. We doen in ongeveer 240 uh, gemeenten mee. Meer we dan zijn... SP. Ja, we zijn lokaal een hele sterke partij. Al sinds jaar en dag. En uh, we zijn duidelijk uit de dal aan het klimmen. Heel leuk was de, de tussentijdse verkiezingen... of de vervroegde verkiezingen in een viertal gemeenten van, al van, Rijn, van november. Ja, al Ja, Als je daar naar kijkt, die waren voor ons buitengewoon hoopgevend. Peter, CDA is traditioneel gewoon de grootste lokale partij van Nederland altijd geweest. Maar ja, sinds 2010 uh, ook een beetje in het oog van de storm terechtgekomen. Wind weer in de zeilen op dit moment. Ja, het, is, uh, het, het, het, het gaat in die zin gewoon goed met het CDA. Dat, uh, waar we hebben verloren in het verleden omdat mensen niet meer wisten waar we voor stonden. Hoe zou dat uh, nou komen? Nou ja, door jarenlang uh, regeren met anderen he, verlies je je eigen profiel. En uh, dat is dus ook de opgave om echt te laten zien waar wij voor staan. Het is wel goed en, om nu in de oppositie te zitten. Uh, nou, de oppositie biedt kansen daarvoor. Maar wij zijn nooit te beroerd om te regeren. Dat hoef ik u niet te vertellen. Maar dit, deze gemeenteraadsverkiezing, maar daar gaat het nu even over. Ja. Dat zijn natuurlijk vooral lokale verkiezingen, daar gaat het om. He, om daar ook te laten zien de plekken waar het CDA voor staat... in al die meer dan 400 gemeenten waar wij meedoen. En kunt u dat in één uh, pakkende slogan uh, vertolken... waar het CDA voor staat in die gemeente? Ja, dat kan ik, maar dat is niet de slogan voor de gemeenteraadsverkiezing... want al die gemeenten hebben hun eigen slogan. Uh, maar uh, wij zijn de partij van de samenleving... de partij van midden tussen de mensen. Ik en dat op, zul je overal zien. Komen op de CDA Zuid het motto tegen... Lokaal verankerd, landelijk verbonden. Nou, die kun je in het hele land gebruiken. Ja, die is veel te lang. Oh, waarom staat die dan op die site? Omdat dat natuurlijk de intentie is waarmee we op pad gaan. Maar mensen willen gewoon echt zien in de praktijk... dat je uh, doet wat je zegt. Dat je ook inderdaad de partij bent die mensen kunnen vertrouwen. Een partij die inderdaad dichtbij is. Ik zag het nog even op uh, de site van de afdeling BEST. CDA BEST, altijd dichtbij. Nou, dat is prachtig. En dat is de slogan van de afdeling BEST. Den Haag bijvoorbeeld heeft, uh, uh, even, even, even heel goed nadenken... hoe dat ook alweer zat, met, uh, met uh, durf te kiezen. En Tilburg geloof ik samen vooruit. Maar zo wordt het in elke stad, elke uh, dorp campagne, weer op een andere woord. manier gedaan. Ja. Meneer Marijnis, ik zag het blad van de PvdA... Ik kwam vandaag in de bus met de niet helemaal originele leus... sociaal en sterk. Die hebben ze geloof ik wel eens eerder gebruikt. Wat wordt de uwe... Honderd procent sociaal. Dat betekent impliciet dat de PvdA wat minder procent sociaal is. Of zie ik ja, dat verkeerd? dat hebt u meteen goed begrepen, meneer Van Weesel. Dat, dat is de reden van de slogan 100% sociaal? Exact. Nou, nee, nee, nee. Niet zozeer om ons alleen ten opzichte van de Partij van de Arbeid te profileren. Maar we denken dat het en een positieve uh, uitstraling heeft... zo'n uitdrukking 100% sociaal. Dat we het ook kunnen waarmaken. Dat het een unique selling point is van de SP. Dus ja, alles pleit ervoor om gewoon uh, te zeggen wie we zijn... Zijn. En dat is echt 100% sociaal. Althans, wij proberen dat te zijn. En degenen die daarop willen afdingen, die zijn uitgenodigd, uitgedaagd om daarop af te dingen. Maar wij denken echt dat we dat kunnen waarmaken. En dat heeft niks met landelijk te maken, dat heeft niks met lokaal te maken, dat heeft te maken met wat de SP is. Dus ja. lokaal en. Maar u vindt het vast niet erg als uw afdelingen bij die gemeenteraadverkiezingen een beetje inbreken bij het PvdA-electoraat? Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, ook bij het CDA, bij de VVD, bij de <lacht> D66... mogen we overal inbreken. Kom maar op Jan. Maar het is waar, u hebt gelijk, de Partij van de Arbeid... staat er niet goed voor, althans in de peilingen. Maar goed, daar heb ik al van gezegd... daar moet je hier niet veel van aantrekken. Ja. Maar um, wij denken echt dat we als partijen lokaal... zeker in die steden waar we sterk zijn... waar we dus goede afdelingen hebben... want dat is de reden waarom wij niet overal meedoen... Nee, ja. maar alleen in de plaatsen waar we een een sterke afdeling afdelingen is. hebben... Ja. denken dat we goed gaan scoren in maart... Rick hey, was in het uh, voorjaar was er een, uh, al een campagnebijeenkomst over de gemeenteraadsverkiezing bij GroenLinks. En uh, daarvan was het motto: We hebben zin in 2014. Het is inmiddels 2014. Wordt dat nog steeds de leus? We hebben nog steeds zin in 2014, maar niet specifiek de leus. We hebben ook niet één leus. Er zijn er een paar, maar laat ik er één noemen die uh, absoluut uh, uh, mede centraal staat. Dat is: het gaat om mensen, het gaat niet om cijfers. En dat duidt toch op een koers die nu ook. Landelijk maar dat gevoerder. vinden alle partijen natuurlijk dat het om mensen gaat. Nou ja, maar ze laten het niet zien. In elk geval laat dit kabinet dat niet zien. Wie dan Waar blijkt dat dan uit? Dat is een een eindeloos gecijfer over een begrotingstekort van 3% uh, waar veel dingen aan opgeofferd worden. Waar heel veel beleid op het gebied van werkgelegenheid aan opgeofferd wordt. Uh, niet gevoerd wordt. Uh, waarin uh, zorgdecentralisaties die in principe best goed kunnen zijn, met een draconische bezuiniging... over de schutting gegooid worden dus bij gemeente. Dat worden hoofdpunten. Werk, zorg en schone energie. Oké, okay, we hebben de slogans nu gehad en de motto's. Um, nu, nu even de goodies en gadgets. Hoe gaat zo'n campagne er bij jullie drie partijen in de praktijk uh, uitzien? Die, die uh, pakken chocolademelk zijn van de PvdA in elk geval. Wat gaat bij jullie opvallen, meneer Grashoff? Nou, niet specifiek. Wij zijn eigenlijk nooit zo van de gadgets. Het is toch ook al vaak iets waarvan je denkt... ja, dat gooi je de dag erna weer weg. Dus we zijn er altijd heel terughoudend in. Met het CDA, mevrouw Peter? Nou, dat is er ook aan de afdelingen om te kiezen. Um, dan uh, zijn er natuurlijk altijd dingen die een rode draad vormen... Door, uh, in, in, ja, waar het CDA voor staat overal. Bijvoorbeeld voorzichtig omgaan met de financiën. Dus we hadden... Mooie spaarvarkens en uh, die gingen bij de laatste verkiezingen heel goed... en worden nu ook in afdelingen nog steeds uitgedeeld. Meneer uh, Marijn is een van de punten altijd bij die gemeenteraadsverkiezingen... dus dat kun je voorspellen dat dat dit jaar vast weer zo wordt... is dat iedereen altijd zegt het gaat om lokale verkiezingen... maar je toch de hele tijd de landelijke lijsttrekkers op markten, in zaaltjes... en vooral ook op de tv ziet. Hoe gaat het bij de sp worden? Nou, ik, ik vind dat we daar niet te moeilijk over moeten doen. Het is toch een schijntekenstelling. hè? Het is toch met name een politieke verkiezing. En daarbij staat nou, de VVD... Ja, voor de gemeenteraad. Ja, goed, maar de VVD staat en in die gemeente en landelijk voor een ander beleid... dan dat de SP landelijk en lokaal staat. Dus laten we het niet depolitiseren. Het zijn zeer politieke verkiezingen. Er komen heel veel nieuwe taken naar de gemeentes, zoals u weet. Hè? De Zij decentralisatie van de ja. jeugdzorgen en dingen en zo. Dus er staat ontzettend veel op het spel. En dat is een landelijke beslissing geweest... waar de SP het niet mee eens was... om dat allemaal te decentraliseren op deze manier... tegelijkertijd ja. met heel veel bezuinigingen. Dus dan is het niet raar dat landelijke politici... zich ook involveren in lokale we zullen helemaal heel zien. Dat, ik, ik, ik hoop het wel en ik denk het ook wel. En Bram van Oeijek, meneer Grashoff, hoeveel ja, gaan we van Oeijek zien? Vanaf aanstaande zaterdag uh, hebben wij een tour. We hebben er juist voor gekozen om een hele goede verbinding te zoeken... tussen het lokale en het nationale. Dus Bram is voluit op tour... Dat betekent niet dat we vinden dat uh, het niet gaat om de lokale aangelegenheid. Die staan voorop. Wij weten ook, zeker als GroenLinks, dat waar wij sterk zijn lokaal... we het vaak ook evident beter doen dan de landelijke gemiddeldes. Dus het doet ertoe lokaal. Studentensteden. Maar, zeker in de studentensteden. Maar zeker gaat het dit keer natuurlijk ook om... ja, wat vinden we nu eigenlijk van wat dit kabinet ervan bakt. Dat kun je blijven ontkennen, maar feit is dat dus ook kiezers daarop letten. Dus een landelijke campagne dus Mede ook landelijk. Mevrouw Peter, u heeft net gezegd dat het echt om de afdelingen gaat en om de lokale situatie. Dus ik neem aan dat we Sibrand Buma nergens zullen zien dit jaar. Wij zijn overal waar afdelingen gewoon uh, zelf ook graag ondersteuning willen. Uh, de grote frustratie van allerlei afdelingen en allerlei gemeenten in de brede zin is dat de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 gingen over Oeruskant. Het kabinet was net een week gevallen. En uh, alle lokale issues kwamen naar de report. Ja, de Wouter Bos vlak voor de verkiezingen liet. Die Jan Peter Balken aan de vallen. Uh, ja, dat was uh, in ieder geval, alle landelijke issues domineerden toen de verkiezingen. Dat en vond nu, u vervelend? Nou ja, het, het gaat natuurlijk ook bij die gemeentelijke afdeling... om alles wat er in, uh, in die gemeenteraden is gebeurd... en waar mensen ook op afgerekend mogen worden. En het is natuurlijk zo dat deze verkiezingen... Hè, de, door, door die verschuivingen van het landelijk naar het gemeentelijk niveau... die decentralisaties, um, ook een ander soort gemeente laten zien. En dat betekent dat uh, uh, de effecten daarvan... ook op lokaal niveau ongelooflijk zichtbaar worden. Wij geloven, wij, wij waren altijd voor die decentralisaties. Want je, uh, het maakt het mogelijk om maatwerk te leveren. Maatwerk op het gebied van zorg, op het gebied van uh, bijstand Zeker. enzovoort. Nee, Maar is wel er zal, afmaken. Ja. En dat is, uh, Het gaat om die bezuinigingen. Nou, nee, paardraad. dat was het probleem. Dat, uh, omdat er zulke grote bezuinigingen aan vastgeplakt werden achter het ideaal van dat maatwerk, uh, dat het ideaal bijna niet meer zichtbaar was. Nou, wij geloven nog steeds dat die decentralisaties goed uit kunnen pakken en we hebben hele goede mensen op lokaal niveau om dat ook te laten zien. Raadsleden, wethouders en die willen heel graag door de burger aangesproken worden op, op hun werk. Het komt uh, best goed met die decentralisatie. Als er maar heel veel CDA-wethouders gekozen worden, dan gaan die dat in goede banen leiden. Maar het het nou, was maar waar, was maar waar. Ik zie die CDA-wethouders ook nog niet bezuinig op asfalt, om heel eerlijk te zijn. Dat heb ik ze de afgelopen jaren ook nog niet zien doen. De groenlinks wel, die zullen dat wel willen. Het bezuinigen op het asfalt en het dan alsnog steken in die zorg. Ook al gaat dat gepaard met die onaanvaardbare bezuinigingen. Wat ik vind, is dat er meer dan in het verleden... een logische en natuurlijke koppeling ligt op dit moment... tussen het nationale, het Europese en het lokale niveau. En dat zit hem op werk. Het gaat natuurlijk om nationaal beleid wat ontbreekt ten ene maal op het gebied van werkgelegenheid. Laten we dat wel wezen. Bram Vroorijk heeft meerdere malen gepleit voor Asscherbanen. Maar het enige werkgelegenheid. Maar, werkgelegen... wil, niet. maar Asscher. Asscher wil niet. Het enige werkgelegenheidsbeleid van Asscher is een website die hij in de lucht heeft geholpen. Nou, Dat hebben we al over twee maar Meneer Marijnissen, hoe gaan ja. die uh, SP-bestuurders en uh, gemeenteraadsleden zich tegenover die gigantische decentralisatieoperatie uh, opstellen? Nou ja. Um... Uh, kijk, <laughs> decentraliseren en dicht bij de mensen is natuurlijk heel mooi, en een mooi woord als maatwerk ben ik ook heel erg voor. Um, um, maar met de bezuinigingen die er aanstaan op het gebied van de sociale werkvoorziening, op het gebied van de jeugdzorg, op het gebied van de thuiszorg, de AWBZ, ga zo maar door. Het is werkelijk schandalig wat de Rijksoverheid gedaan heeft. Het is een, splitsen een enorm probleem in de maag van gemeentes die er totaal niet op zijn voorbereid. Elk, woord, elk onderzoek wijst dat uit, hè, dat de lokale bestuurders totaal niet zijn voorbereid. Nou, u hoort net van mevrouw Petro, de CDA-wethouders zijn voorbereid. Nou, dat is dan geweldig voor de CDA-wijdhouders... maar geloof ik een ene muur van... Het wordt een disaster. De SP-bestuurders zijn overal aan de bak. Mevrouw Peton, dat weet u ook. Ja, dat vraag maar ik ook. De, toekomst, de toekomst zal uitwijzen... dat dit een dramatische fout is van de Rijksoverheid... om het op deze manier te doen. En het is alleen maar dienstbaar aan paars 3... wat gigantisch bezuinigt. In totaal bijna een 10% van de Rijksbegroting. En de gemeentes mogen de grotsooi opknappen. Dat is, dat is wat er aan de hand is. Dus ik vrees echt dat het een groot Drama wordt met name voor gewone mensen, dat die het zullen gaan ondervinden het komend jaar. Ja, maar wat ik nou graag wil weten, waar niks. sta je nou ook lokaal voor? Want ik kan het verhaal van de heer Marijnissen voor een groot deel volgen... maar je moet ook kleur bekennen waar je lokaal voor staat... Onze mensen en onze partij staat ervoor Wat betekent er dat dat wat betekent, wat, wat betekent nou je lokaal even, voor staat? Nee, mag nee, graag mag ik niet. Ik meneer, meneer Galshoff, het niet Meneer Grashoff, dan meneer Marijden. Lokaal dan voor. Jan, meneer laat me even Lokaal voor. Meneer Grashoff, wat staat u tegen asfalt bijvoorbeeld? Wat is er tegen asfalt? Mag ik nog even uitspreken? Dat zijn de fietspaden waar u voor pleit. Ja? Mag ik even uitspreken? Meneer Grashoff gaat het weer proberen. Wij staan ervoor om lokaal te staan voor een goede invulling van die zorgtaken ook als ze onder ongunstige omstandigheden naar de gemeente toekomen. En dat voor, betekent, dat betekent het voor. maken van keuzes... ook op lokaal niveau in je begrotingen. Dat ja. is ook een taak waar je lokaal voor moet staan. En dat betekent inderdaad dat er geld van andere takken van sport af moet soms. En wat ons betreft mag er best wel een Kijk, beetje van het blijkt asfalt. blijkt een GroenLinks aanleun tegen het kabinetsbeleid. Ze hebben al een paar keer het kabinet uit de brand geholpen, GroenLinks. Dat doen ze nu weer door te verdedigen wat nee, er aan bezuinigingen op lokaal niveau moet worden. Dit is flauw, Jan, dat weet je zelf ook. Nee, ik ja, weet precies, precies wat je Ik geef me van ook nog even het woord. Ja, heren, Pasen want het niet. gaat natuurlijk ook heel erg om hoe je het allemaal doet. Of, nou, of je nou uit de lengte of uit de breedte... De goede zorg moet ook voor de toekomst gegarandeerd blijven. Een goed sociaal zekerheidsstelsel. En uh, de gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen... om die taken die ze krijgen ook goed te doen. En daar hebben wij kritiek op op het kabinet. En wij denken dat dat... Ook. dat in Onze gemeente, onze bestuurders, goed kan gebeuren. Ik wil, wil jullie alle drie bedanken voor deze discussie. En wa, wa, wanneer zien we GroenLinks voor het eerst op straat, meneer Grashoff? Vanaf aanstaande zaterdag in Enschede en dan voluit tot 19 maart. Mevrouw Peter, wat zei die? Die ziet u al op straat. En uh, de herinneringsverkiezingen, hebt u al ook gezien, hebben we het geweldig gedaan. Dat geeft hoop. Meneer Marijnissen? Wij dus zijn al 30 jaar op straat en dat zullen we altijd blijven. Mag ik jullie uh, ontzettend bedanken voor deze Discussie voor deze aftrap van de gemeenteraadscampagne 2014. De partijvoorzitters Rut Petom, Jan Marijnissen en Rick Grashoff. En nu moet ik heel snel zoeken naar het goede blaadje... want we gaan het weer hebben over de muziek in het komend jaar. Job de Wit, ook oud 3FM, maar nu muziek samensteller van de app 22Tracks. En wat is 22Tracks precies, meneer de Wit? Een online doekbox met uh, de nieuwste muziek door uh, specialisten gekozen van het moment. Welke muziek gaan we veel horen het komend jaar, denkt u? Wat we zo gaan horen. Ja, ik, ik waag me niet zo heel erg aan zulke voorspellingen. Ik heb geprobeerd voor het oog vanavond iets algemener te bekijken. En wat volgens mij aan de hand is al een tijdje en wat ik denk ik nog meer ga zien in het komende jaar, is een soort van feminisering van de, van de popmuziek. Er zijn veel altijd vrouwen. Altijd altijd veel vrouwelijke popsterren geweest. Maar worden er volgens mij relatief steeds meer. En uh, rock, wat een beetje een, echt een mannelijk genre is... is sowieso al een tijdje op zijn retour. En ik verwacht eerlijk gezegd dat in, in dance en rap muziek... ook steeds meer vrouwen uh, aan de bak komen. En, en op welke talentvolle vrouw moet ik letten in 2014? Um, nou, ik heb een, een nummer uitgekozen van uh, Sky Ferreira... een Amerikaanse zangerist die al... Sinds haar vijftiende onder, uh, contract zat bij een platenmaatschappij... die steeds geprobeerd hebben van haar zo'n Britney Spears-achtig sterretje te maken. En het lukte maar niet. En dus heeft ze het afgelopen jaar in dus eigen handen genomen... en met haar eigen geld een ontzettend goede plaat opgenomen. En die heette uh, Nighttime, My Time. En uh, daarvan uh, had ik, heb ik een nummer uh, uitgekozen. En dus niet te vergelijken met Britney Spears. Waar wel een beetje mee te vergelijken? Um, ja, je moet zelf maar gaan luisteren. We gaan, denk ik. we gaan luisteren. I Blame Myself. Because you know my Dat was de kruis van Job de Wit. Vandaag is het 100 jaar geleden dat de Mona Lisa terugkeerde in het Louvre. Het schilderij was twee jaar lang spoorloos destijds nadat het op klaarlichte dag was gestolen door een Italiaanse dief. Ik ga erover praten met Leonardo da Vinci-kenner Michael Kwakkelstein, directeur van het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Meneer Kwakkelstein, goedenavond. Hoe kon dat, de Mona Lisa zomaar meenemen? Ja, dat kon toen op die dag wel. Het was een maandag. Uh, dat is eigenlijk de dag dat het Louvre gesloten is voor het publiek. En die, uh, die Di Vincenzo Perugia had al voor het Louvre gewerkt. Dus de bewakers die, uh, hadden geen argwaan toen hij binnenkwam. En uh, hij heeft toen uh, inderdaad de Mona Lisa uit de lijst gehaald, uh, onder zijn jas gedaan en uh, het museum uitgelopen. Onder zijn jas gedaan? Ja. Dat kon zomaar in die tijd, ja, ja, nu het, heb je was, bewakers. Ja, er was toen nog natuurlijk geen high-tech beveiliging. Alleen maar bewakers, uh, nog niet eens zoveel. Ik heb dus een keer gelezen dat er ongeveer 100 of 150 bewakers waren in het hele Louvre. Uh, en nogmaals maandag was dus het is, is het museum uh, gesloten. Uh, dus niemand zag hem. Die zaal was gewoon leeg toen hij daar binnenkwam. Piroetje had dus in het Louvre gewerkt. Wat was zijn motief... Ja, hij zei tegen de politie eigenlijk ja, euh, dat hij gewoon euh, de werken waarvan hij dacht dat die door Napoleon gestolen waren, de, de, grote Italiaanse euh, he, meesterwerken, dat hij die weer terug wilde geven aan Italië. Dus eigenlijk euh, patriotisme. Het was een patriotische daad. Ja, dat zei hij wel tegen de politie. Uh, ik geloof dat zijn, zijn advocaat ook uh, dat allemaal opweert. Maar hij vroeg wel 500.000 lieren destijds. Ah. Dus uh, dat, hij viel een beetje door de mand. Wat heeft hij ermee gedaan? Wat moet je met een Mona Lisa? Iedereen herkent dat toch? Ja, hij nou heeft de Mona Lisa ongeveer twee jaar... Dus in, zijn, uh, in zijn kleine bescheiden woning in Parijs gehouden... totdat hij in uh, 1913 een brief stuurde naar een antiquaire in Florence. Uh, die brief was trouwens ondertekend door Leonardo... waarin hij die antiquaire aanbood uh, om, uh, ja, om de Mona Lisa uh, ja, te verkopen... terug te geven aan Italië voor 500.000 leren... En op aanraden van de directeur van de Uffici heeft deze Antiquer, Uffici, het grote schilderijmuseum in Florence... Yep. heeft die anticaire uh, die man beantwoord en gezegd... ja, kom maar naar Florence, laat het schilderij maar zien. En toen is die dief uh, inderdaad, die heeft de trein gepakt... is naar Florence gegaan en uh, zat in een ho klein hotelletje bij het station. En daar is die Antiquer samen met de directeur van de Uffici... Uh, zijn ze naar hem toegegaan, hebben de Mona Lisa gezien... die die ergens in een koffer had zitten, in een dubbele bodem... En uh, toen zagen zij de Mona Lisa en herkenden dat het uh, ja, de echte Mona Lisa was... en niet een kopie aan de hand van een aantal en, kenmerken. En die, die, hebben, hem ver, die hebben hem verkleekt, zo is het weer in Frankrijk terechtgekomen? Sorry? Zo is het weer in Frankrijk terechtgekomen? Ja, nou niet onmiddellijk. Uh, die man is toen gearresteerd, natuurlijk. En um, toen is de Mona Lisa nog een weekje in Florence gebleven... om aan de Florentijnen de, ja, de gelegenheid te geven om ja, de beroemde... Mona Lisa, die uiteindelijk natuurlijk uh, geschilderd was in Florence door Leonardo... Uh, een week op te bezichtigen, te zien. Vervolgens is het schilderij naar Rome gegaan. Daar is het eigenlijk aan de Franse autoriteiten overhandigd. En uh, op weg naar, uh, naar Frankrijk uh, ook nog in Milaan een stop geweest... zodat ook mensen in Milaan het schilderij konden zien. Uh, toen uiteindelijk op 31 december... Uh, arriveerde de Mona Lisa uh, in Parijs. En waarom in de die... uh, 1913. En waarom hebben de Italianen het niet gewoon gehouden? Ja, er uh, waren inderdaad wel allerlei... Uh, stemmen die zeiden, ja, we moeten haar houden, hè? Nationalisme, de Mona Lisa, Lisa Girardini... Het was een Florentijnse, Leonardo ja. was een Florentijnse... Ja. dus uh, we houden het schilderij. Maar ja, dan zouden natuurlijk de diplomatieke betrekkingen... tussen de beide landen erg onder druk komen staan... en dat, uh, dat wilden dat ze niet. Heerde. Heeft de zaak toen veel publiciteit getrokken, 100 jaar geleden? Heel veel publiciteit. Het diefstal heeft ontzettend veel publiciteit gegenereerd... En natuurlijk de terugvinden van het schilderij ook. Dus eigenlijk kan je zeggen dat met het vieren nu van 100 jaar de Mona Lisa's terug. Kan je ook zeggen dat ja dat de Mona Lisa de status van dit schilderij als, als het beroemdste schilderij ter wereld als een soort mondiaal icoon dat dat toen begonnen is. Daarvoor was het eigenlijk helemaal niet zo beroemd, Mona Lisa. Nou, de Mona Lisa was wel bekend maar meer onder zeg maar kunsthistorici, kunstliefhebbers, intellectuele schrijvers. Uh, uh, maar niet onder het grote publiek. En omdat de Mona Lisa na de diefstal drie weken lang een voorpagina nieuws was... allerlei tijdschriften ook... en, en waar ook de, de beveiliging van, de, van het Louvre natuurlijk belachelijk gemaakt werd... spotprint uh, enzovoort, enzovoort... bereikte het een miljoenenpubliek. De... Ze iedereen kende opeens de Mona Lisa en de geheimzinnige glimlach... Leonardo, de renaissance... mensen die normaal nooit in een museum kwamen, bedoel ik. Dus dat ik deze zomer nog uren in de rij heb moeten staan... het Louvre komt allemaal door Vincenzo Perugia... <laughs> Die staan mee een schuld aan, ja. Ja, inderdaad. Wat... Uh, ja, er bestaan veel mythes over, hè? Over, uh, over wie er achter heeft gezeten. U zegt Perugia, maar in die, in die tijd waren er ook hele andere theorieën over. Wat is de beroemdste theorie? Ja, dat er een of andere internationale organisatie achter zou hebben gezeten. Of dat uh, Picasso het schilderij zou hebben gestolen. gestolen. Of uh, Apollinaire... Een bekende dichter, die had inderdaad een paar... Uh, um, nou ja, die had, een vriend van hem had beeldjes uit het Louvre gestolen, een jaar daarvoor. En die had die beeldjes bij, bij, die, uh, bij Apollinaire achtergelaten. Die was woedend geworden, maar uiteindelijk had hij toch die beeldjes gehouden. Hij had die beeldjes niet teruggebracht naar het Louvre. En toen hij las dat uh, Mona Lisa gestolen was, werd hij ontzettend bang... en wilde die beeldjes in de scène gooien. En zijn vriend Picasso heeft toen gezegd... joh, dat moet je niet doen, je moet die beeldjes gewoon terugbrengen aan het Louvre. En niet in de scène gooien, dat waren Egyptische beelden. Dus uh, dat, is, dat, is, uh, dat is een, een anekdote, dat naja, Picasso een Apollinaire... We houden het er gewoon op dat Vincenzo Perugia het heeft gedaan, meneer Kwakkelstein. Ja. En dank u voor deze toelichting. Oké, okay, graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken reist morgen af naar Cuba... een land dat volgens hem begonnen is aan een economisch hervormingsproces... dat onze aandacht verdient. Nou, een van die hervormingen is dit weekend al begonnen. Cubanen mogen voor het eerst sinds 1959... Nieuwe auto's kopen. Cuba-kenner Edwin Koopman. Goedenavond. Staan de Cubanen nu in de rij voor een auto? Nou, ze staan vooral in de rij om te kijken naar de prijs. Want uh, ze hebben, uh, zelf, de meeste Cubanen hebben gewoon het geld niet om een auto te kopen. Uh, maar ze zijn nu uh, toch wel een beetje kapotgeschrokken van de prijzen. Want uh, in de etalage staan uh, nou ja, de auto's voor vier- 5 vijfvoudige prijs van uh, wat je hier betaalt. Want noemen ze een voorbeeld. Nou ik heb hier een prijslijstje voor me. De goedkoopste optie is de Toyota Yaris van 2003, dus 10 jaar oud. Dat is dan geen nieuwe, voor 18.000 euro, omgerekend. En dan, eh, als je het over de nieuwe hebt, een middenmootje, de Peugeot 206, voor 67.000 nou ja. euro. En de topper is de Peugeot 508, voor 192.000 euro. Zeg, zijn ze normaal gesprek geworden. En wel, wel met airconditioning. Air dat is wel handig in Cuba. En hoe komt dat, dat die prijzen zo hoog zijn? Nou, een van de belangrijkste redenen is de 100% belasting die ze erop heffen. Uh, dat is een uh, speciale belasting uh, waar... Die ze willen gebruiken voor het verbeteren van het openbaar vervoer. En voor subsidie op fietsen. Natuurlijk een heel nobel streven. Maar met deze prijs is het maar de vraag of heel veel mensen inderdaad ja, zo'n auto kopen. Dat die belasting inderdaad geïnd kan worden. Want wat uh, verdient de uh, gemiddelde Cubaan per maand? Ja, het modale loon in Cuba is nog altijd tussen de 20 en de 25 dollar per maand. Dus als je dan uh, met 192.000 euro uh, een auto moet kopen. Dan moet je een aantal jaren sparen. We hebben het in Oost-Europa ook meegemaakt natuurlijk. Dat als zo'n communistisch land eenmaal. Uh, westerse hervormingen invoert, dat het helemaal de bocht uit vliegt. Is dit daar een voorbeeld van? Ja, nou ja, ze speculeren natuurlijk vooral op mensen die toegang hebben tot dollars. Dat zijn er ook wel een aantal, toch ongeveer de helft van de Kubanen... dankzij familie in het buitenland. En de maatregelen is natuurlijk vooral bedoeld om, uh, om geld uit de zak te kloppen... van de mensen die dat hebben, en die zijn er dus inderdaad... Um, en dat geld in handen te brengen van de overheid. Dat is een van de belangrijkste redenen... en ook uh, ja, van allerlei andere economische maatregelen die in het verleden zijn genomen. Maar de meeste Cubanen, hoor ik, zullen gewoon in die Audi Chevrolet uit 1953 blijven rijden. Ja, waarschijnlijk. Nou, Wat men verwacht is dat het, het, het aanbod van nieuwe auto's... nu ook de prijs van tweedehands auto's uh, om, uh, zal doen dalen... dan de tweedehands auto's voor Cubanen onderling. Want dat mag ook sinds een aantal uh, jaar dat ze onderling auto's mogen verkopen. Uh, nou ja, Misschien maakt dat voor een wat grotere groep een auto uh, haalbaar. En die fietsen? Is ze nou ja, die fietsen, ja, daar hebben Kubanen het niet zo op. Ze gaan liever met de auto of met de bus. Maar ja, die fietsen, die, uh, wellicht gaan die subsidies nog wel helpen... voor het aanschaffen van een fiets. Ik heb ooit in Havana een oude streekbus van de NZH gezien... waar nog Sassenheim op stond. Ik hoop dat die blijven. Dank je wel, Edwin Koopman. Graag gedaan. En dit was met het oog op morgen deze zaterdag. Morgen zit hier John Janssen van Galen... en ik wens u een prachtig weekend. Goedenavond, vrienden.